Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen nog meer Janssen-vaccins bij. De komende weken kunnen er nog 175.000 mensen meer met het Janssen-vaccin geprikt worden. Die prikken komen bovenop de 200.000 vaccins die al op voorraad waren... voor mensen die ervoor kiezen om met Janssen te worden geprikt... Komt goed uit, want veel mensen willen dat. Een speciale telefoonnummer om een afspraak te maken staat al een paar dagen roodgloeiend. En het prikken is ook al begonnen. In de jaarbeurs in Utrecht bijvoorbeeld. Daar was het vannacht dansen met Jansen. De eerste priknacht met Jansen in deze regio. Ja, ik ga een paar keer vakantie en ik wou daarvoor gewoon heel graag deze prikken. Zodat ik niet even hoef te testen. Testen voor toegang doet het weer. Dat zegt de organisatie van de site waarop je een testafspraak kunt inplannen. Zodat je bijvoorbeeld vanavond naar de kroeg of club kunt. Gisteren waren daar problemen mee na een hackpoging. Veel mensen kregen hun uitslag niet op tijd. Ze moesten uiteindelijk met de hand worden ingevoerd. Er zijn geen aanwijzingen dat de hackers testgegevens hebben kunnen zien. In Alkmaar is een bestuurder er vannacht van doorgegaan... nadat hij met zijn cabrio tegen een lantaarnpaal en een andere auto aan was gecrashed. Zorgde voor flink wat schade en naar onderzoek kwam de politie erachter... dat de auto eerder op de avond ook nog eens gestolen was. De bestuurder is nog steeds spoorloos. En experts van het Amerikaanse leger staan voor een raadsel. In de afgelopen 17 jaar hebben ze bijna 150 ufo's gespot... ...waar ze geen verklaring voor hebben. Dat staat in een rapport van de regering. En soms zijn de vliegende objecten zelfs door soldaten gefilmd. Op <tieditid lautquele currently> <the hoje> yep. <dat> de beelden zijn raadselachtige objecten te zien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 langs! De entree is gratis. Zin in Zandvoort, zin in zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu zandvoort uit Zandvoort. We leven de tijd van de leer. Met zandvoort uit Zandvoort.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 Oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorde je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oud. Een opname tegen Vandaag een hoop muziek van uh, Wim Sonneveld. Stukjes uit Ja Zuster, nee Zuster. En Wim Sonneveld, geboren als Willem Sonneveld. Roepnaam Wim, geboren in Utrecht op 28 juni. 1917 En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974 was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij werd als dus een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat was natuurlijk samen met uh, Toon Hermans en Wim Kan. Nou, hij heeft een heleboel cabaret gemaakt en ook een heleboel leuke liedjes heeft hij allemaal gemaakt. En een van de liedjes die ik toch wel erg uh, toepasselijk vond, zeker ook voor de, dit programma, is Het Dorp. U hoort nu Wim Zonneveld met Het Dorp.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 Zwaar met plastic rozen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 S'avonds bij het licht der sterren kijkt de maan mij gaarig lachen aan, Zo zij soms mijn wens verstaan? Als op Capri de rozentuinen bloeien, dan is er feest vol vreugde, klank en kleur. Fonteinen wie het wij besproeien, Vullen de lucht met rozengeur De troubadour zingt bij gitaarakkoorden Zijn serenade in de nacht Si, si, si Jotamo ja, klinkt het in zijn melodie Als rozentuinen bloeien op Capri Si, si, si, si Daarop op Capri si si si si, Daar op Capri. Ik heb verkering Sinds een week met Adidas Ja, ja Die is een keukenmeisje van mijn hospitaal uh. Zij koopt overheerlijk dat, dat staat mij tevreden Zij zorgt voor de vitamine A, B, J, D, E, F, G ben verliefd, ben verliefd Op de beukenmeid O, oh, wat ben ik gelukkig met haar. Is een schat, is een schat, is een leuke meid. Blauwe ogen en prachtig blond haar. Des avonds bij het luiden van de gong voor het diner. Dan gaan we naar de keuken zo gezellig met z'n twee. Ben verliefd, ben verliefd op een keukenmeid. Oh, wat ben ik gelukkig met haar. het uh, Lady Trio... met s'avonds bij het Licht der Sterren. En daarvoor hoor u Corrie op bij wat voor weer zou het zijn in Den Haag. CFM Zandvoort, lokaal omhoog vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstralige muziek. En tegenwoordig op de zondag, hè, tussen 9 en 10... en op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het herhaald. Alleen misschien is het u opgevallen... dat uh, mijn openen, waar ik al... Uh, Sinds 2011 heel blij mee, Ben, dat dat uh, bestaat. En ik krijg, uh, heb ook heel veel complimenten gehad over dat, uh, dat uh, jingeltje, zoals we dat bij de radio noemen. Nou, hij staat nog op dinsdag. Ik ben druk bezig. Al zeker een, een half jaar om iemand te vinden die me opnieuw wil inspreken. In de stem natuurlijk van uh, Philip Bloemendaal. Van het polygoomsternaam wat hij 40 jaar heeft uh, mogen presenteren. Maar dat is erg lastig. Ja, als je honderden euro's uh, beschikbaar hebt, dan... Uh, er zijn er genoeg die het doen. Hier in Zandvoort ook. Maar uh, ja, voor een lokale omroep vrijwillig is dat heel lastig. Dus ik ben nog druk bezig om hem aan te passen. Naar een algemene dag. Maar uh, voor nu moeten we het doen met het idee dat het iedere dinsdag is. Maar het is natuurlijk zondag. En als het op zaterdag is, is het natuurlijk een, herha een herhaling. Excuses. Anderhalve meter. Dat blijft nog eventjes. Maar de mondkapjes gaan uh, weggen. Wat de laatste berichten zijn. Dus dat is denk ik positief. Zeker met het ademhalen en het warme werk. Het warme weer moet ik zeggen. Ja, het is vroeg. Ook voor mij, het was weer erg laat. We gaan nog met muziek, vandaag zitten we natuurlijk aan de radio gekluisterd. Willy Alberti, artiestenaam van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En daar al daar overleden op 18 februari 1985. Was een Nederlandse zanger uit natuurlijk de Amsterdamse Jordaan. En daarna straat hij ook op als acteur en televisiepresentator. Alberti wordt uh, meer dan 40 jaar na, nee, nou, meer dan 35 jaar na zijn dood... nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit volbracht. Zowel uh, het levenslied als opera, want dat kon hij ook heel erg mooi. U hoort nu Willy Alberti met de glimlach van een kind. Jij bent zo wijs. dat zegt een kind.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 Als geluk had, ging je samen naar de rand, samen op het ijs en met een sliertje in de steen. Liever spelen en mijn opa was de leeuw. Altijd als we samen waren hadden we plezier, te spelen en mijn opa was de stier. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij. Mijn opa.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 Zo te koop is, maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, Ja, alweer een nummer van Wim Sonneveld. Zoals ik aan het begin van deze uitzending al zei, een, een paar stukjes muziek van Wim Sonneveld. En ook stukjes uit Ja Zuster, Nee Zuster, waar ook natuurlijk Wim Sonneveld aan mee heeft gewerkt. We worden het nummertje poen, poen, poen, poen. En daarvoor Heddy Blok en Leen Jongewaard met mijn opa. En de volgende artiest. Ja, kon ik eigenlijk weinig over vinden. Hij is dan ook in Harlem. Nee, degene waar die mee samenwerkt. Maar in ieder geval. Hij uh, heeft een paar liedjes gemaakt. Hij was ook acteur. Hij heeft samen met, uh, met Rien van Nuenen het uh, liedjesprogramma Breng Eens een Zonnetje, heeft hij ooit gemaakt. En u hoort hem nu. Ik heb het over Bert van Dongen met Zet de bloemetjes maar eens buiten. Zet de bloemetjes maar eens buiten. Zet je zorgen aan de kant. Leer een vrolijk lied.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 Leer een vrolijk liedje fluiten, leef eens in luilekkerland. Zet de bloemetjes maar eens buiten, gun je zelf.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 Ik ben er als vinkje Ik ken. En gespeeld ik heb Ik EN Order in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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een harmonica. die speelt door Rémi Fa Sola, tra la tralala. -la. Zo heerlijk rustig, je, yeah, je. Yeah. En een deuntje ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig.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 ...en Leen Jongewaard natuurlijk uit de, de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster. U hoorde Muis in de Supermarkt. En daarvoor weer een nummer van Wim Zonneveld met Zo Heerlijk Rustig. Lokale omroepen uit Badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En natuurlijk dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek is allemaal beschikbaar gesteld door een recorddraaier. Elke week komt hij weer aan met een hele bak vol met platen. En dan ben ik weer uren zoet om die platen uit te zoeken... en die dan allemaal in de computer te zetten... zodat er uh, cd's van gemaakt worden. Zodat ik het weer voor u op de radio kan draaien. Want uh, platenspelers, ja, we hebben ze wel. Maar ja, iedere keer een plaatje opzetten de naald weer... Ja, een beetje lastig natuurlijk. De volgende artiest is Sylveen, Albert Poons. Geboren in Amsterdam op 21 februari...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 van Jantjes en van bed, De wereld van en Messali is ondersteboven gezet. De gaslichtjes die zijn verdwenen, de markten verloren hun geld.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 Van jantjes en van bleeke bed. De wereld van goochemoussoli is ondersteboven gezet. Langs de Rijn In een wip, zakkerloot, zat het blikje op de boot Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanen schijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, vier, bier, Aan de zwier, zwier, Op de bier, vier, vier Zo reis je met een iederwetse schuit, schuit, schuit Yeah, ja, yeah, ja, yeah, ja. Die is zo deftig, faint, is zo feen, feen, feen. Zo lang. Rot De boom.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 En die Christiani, het greetje uit de polder. En daarvoor wederom Willy Alberti. Je hoorde hem al eerder met de glimlach van een kind. En nu was het samen met zijn dochter Willeke Alberti. Met die grote hit Reisje langs de Rijn. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort, maar volgende week dinsdag. Nee, volgende week zaterdag. de 1 en 2 wordt het programma nogmaals later. Ik ben er volgende week zondag weer. Ik wens u nog een heel fijne zondag. En natuurlijk, wij zijn er volgende week weer. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met nog een stukje van Wim.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 Waarom blijf je nou nog boven zitten zeuren, Marjoleine? Marjoleine, doe je alle sokjes aan. Ik weet waaraan je denkt, Marjoleine. Aan die schlemiel met dat parelgrijze vest. Zijn bankzaldo is hoger dan het mijne. Weet ik best, weet ik best.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 Denk eens aan al die knulletjes die je bij mij krijgen zou. Allemaal donkere blonde krulletjes, die van jou, die van jou.